En met het NOS Journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara zijn 30 doden gevallen bij twee bomaanslagen. Er zijn 126 gewonden, melden de Turkse autoriteiten. De bommen gingen af bij het grootste treinstation van de stad. Daar begon net een pro koerdische protestmars. De Turkse overheid spreekt van een terreurdaad... en onderzoekt of het gaat om een zelfmoordaanslag. In Woerden zijn elf mensen opgepakt na de bestorming gisteravond... van een noodopvang voor vluchtelingen. Het zijn mannen tussen de 19 en 30 jaar. Ze komen uit Utrecht, zijn omgeving. Gisteravond laat bestormden 20 mensen een sporthal in Woerden. De daders die bivakmutsen en zwarte kleding droegen... gooiden met vuurwerk bommen en eieren. In de sporthal in Woerden zitten bijna 150 asielzoekers... onder wie 51 kinderen. Premier Rutte noemt de gebeurtenissen ontoelaatbaar... en zegt dat de daders hard moeten worden aangepakt. In Jeruzalem zijn twee Palestijnen doodgeschoten door Israëlische veiligheidstroepen. Een van hen was een jongen van 16. Hij had kort daarvoor twee Israëliërs neergestoken die licht gewond geraakt waren. De andere Palestijn opende in een vluchtelingenkamp in het oosten van de stad het vuur op militairen die terugschoten. De afgelopen tijd was er een reeks van steekpartijen en ander geweld in Israël. De spanning loopt steeds verder op. Afgelopen nacht werd vanuit de Gazastrook een raket afgevuurd op het zuiden van het land. Daarbij raakte niemand gewond. Noord-Korea viert vandaag dat de regerende arbeiderspartij 70 jaar bestaat. In de hoofdstad Pyongyang wordt een grote militaire parade gehouden... waaraan tienduizenden militairen en honderden voertuigen meedoen. Leider Kim Jong-un hield een toespraak. Hij zei dat Noord-Korea klaar is voor elke vorm van oorlog tegen de VS... maar ging daar verder niet op in. Kim zei ook dat zijn regering als belangrijkste doel heeft... het leven van de Noord-Koreanen zo aangenaam mogelijk te maken.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 In de Randstad wordt gewerkt op de A44 de richting Amsterdam. Die is dit weekend dicht tussen Kaagdorp en Knopenburgerveen. Verkeer kan het beste omrijden via de A4. Anders komt het vast te staan in de file tussen Sassenheim en Kaagdorp. Twee kilometer, ruim twintig minuten vertraging. Werkzaamheden in Haarlem zorgen voor extra drukte op de N205 Zwanenburg richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 naar Heemstede staat 2 kilometer. En het loopt vast op de N208 Sassenheim richting Haarlem. Tussen Lisse en Hillegom 2 kilometer, 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 De klokke, de grote en de klein. De klein brengt maar op. Ja. De grote is soms ook leed. De mens dat gebijer, wie verwijdert, heet. Luwen de klokke van Limburg-Milan. de klokken versterken de poing laat dus eens horen wat steeds gebeuren loeën de Glocke, van limburg Milaan. Van Limburg-Milan. Bim-bam, bim-bam. Klokken versterken de band, Die schon klinkende klanken verhören ze zo so gern. Ze willen ons begeleiden door ons leven heen. En wend de klokke zwiege, dan is het stil en kaal. Verwacht het dan verlangend, weer op die klokke taal. Loewe klokke van Limburg-Milan, loewe luende klokke. Versterken de baan, laat ons eens wat stedelijk gebeuren Luwen de klokken van Limburg-Milan. Bim-bam, bim-bam, klokken van Limburg-Milan. Bim, bom, bim, bom, klokken versterken de boy. Boei, de zambezak boei,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 Nu is mama, maatje weer weg. Oei, de daar De trappen zouden De trappen zouden De trappen zouden De trappen zouden De trappen zouden De trappen ik daar? De trappen zouden De trappen De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 de trappelzak Boogie, de trappelzak Boogie. De trappe zaak Boogie, de zaak Boogie. De boogie. de, boogie. de, boogie. de boogie. Wil je soms een lekker voetje? Nee! De trappelzak boogie. boogie, U hoort de muziek van de drie kleine kleutertjes met de trappelzak Boogie. Grootte in 1965. En daarvoor Fritz Rademager.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 Lekker een kajuit, een roer en een mast, ik wil alleen maar vooruit. Ik bouwde het s morgens voor dag en voor dauw, toen hees ik de vlag met het rood.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 Voor een ieder uit Ghana of Japan Een zwerver of koning, Jan Alleman Voor een vrouw uit Root-China Jood, Islamiet, Dwergen of reuzen of voor wie Vrijheid. Ik koers naar de zon en bericht met een postbus opgelet ik kom. En na wat ruzie en storm lachen en tranen, godbed en een vloek komen bij behoud.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 down Met jou, maar wat doe je?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 Wow. ba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 en thuis zit een moeder in angstige waak En streelt haar onwetende kleinen. Moeder, je lief, waar blijft je nou? Dat zou ik zo graag willen weten, vader.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 Dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meeduidend aan en vreest dat hij nooit terug.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 ZANG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 Naar zandvoerdersantwoord met Mario antwoord. De oude vark kwam al gevlogen. Mijn moeder keek angstig omhoog. Ze was bezig koffies en het drogen. Toen die bij ons binnen vloog. Mijn Vicky was een stijzelvis.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 En Henk Sparen had die voor mij gebracht in de jaren tachtig. In het televisieprogramma Pisa. En uh, een disco-versie uit van het lied. En u hoort nu hoort het origineel. De Nederlandse versie, dan wel te verstaan. Geschreven door Johnny Hoes. En gezongen door Anneke Greulo. Brandend zand.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 Van Bobby Klein. Met Volendamse Jodelaar, en ook hoor u nog Doris. Want als ik wist dat je zou komen. Een dit van Tom Manders uit 1957 uh, alweer. Zie je bij lokaal Zandvoort, de Bad nummertebadplaats Zandvoort. Het programma Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje terug in de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Het zit erop. Maar uiteraard als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren, of ik heb een deel gemist, aanstaande zaterdag.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 I'm sure.